Even kunnen met het NOS-journaal. Op het Centraal Station in Den Haag is een man van 26 opgepakt. De reden is volgens de politie een filmpje op Facebook... waarin hij een aanslag lijkt aan te kondigen op de organisator... van de cartoonwedstrijd van de PVV over de profeet Mohammed... of op het gebouw van de Tweede Kamer... De melding over het filmpje kwam gisteren binnen bij de politie, die onmiddell onmiddellijk een onderzoek begon. En dat leidde vanochtend tot het aanhouden van de man. Hij wordt vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Jos B. is naar verwachting binnen twee dagen in Nederland. Dat zegt zijn Spaanse advocaat tegen de NOS. De verdachte in de zaak Nicky Verstappen vroeg eerder vandaag aan de rechter om vrijgelaten te worden... en zij vrijwillig naar Nederland te willen reizen. De rechter wees dat verzoek af en houdt vast aan een officiële uitlevering. Jos B. werd zondag na een tip opgepakt in een bos in het noordoosten van Spanje. De omstandigheden in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos... zijn zo slecht dat kinderen er zelfmoord proberen te plegen, zegt Artsen Zonder Grenzen... De hulporganisatie stelt dat het Moria-kamp het toneel is van extreem dodelijk geweld en weerzinwekkende hygiënische omstandigheden. In het kamp zitten 8000 mensen, terwijl het voor 2000 mensen bedoeld was. En in Oosterhout zijn vier mensen opgepakt in verband met een grote cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. In de haven ontdekte de douane afgelopen weekend 3500 kilo coke, verstopt in een zeecontainer met bananen. De laring kwam uit Zuid-Amerika en was bestemd voor een bedrijf in het Brabantse Oosterhout. De politie volgde het transport en op het bedrijventerrein waar de container werd afgeleverd werden vier verdachten opgepakt. In Woerden is nog een vijfde verdachte opgepakt. Het weer, het klaart op veel plekken nog op. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten weer toe. Wel blijft het droog, het koelt af tot zo'n 13 graden.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 Eternal need on you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 Peut-ce amis pour parler de de joie pour ne pas changer seconds away just a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 wordt ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt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 IFM met een hoofdpetter Z Van zon, zee, zandvoort en zo. Geef mij eentje handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten.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 Fam, maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem naar het front. en zet hem op 106.9. ZFM, Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Say nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Gonna send You don't...